7 uur, Gert Kluuk met het NL Journaal. Twee Amsterdammers die weigerden hun vingerafdrukken af te staan... voor een paspoort en identiteitskaart... moeten dit alsnog doen als een identiteitsbewijs willen. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald. Burgemeester Van der Laan had dat twee een reisdocument geweigerd. De Amsterdammers zijn tegen de opslag van biometrische gegevens... en weigerden die daarom af te geven. De rechter geeft de gemeente gelijk omdat volgens Europese wetgeving aanvragers van een paspoort of identiteitskaart verplicht zijn om vingerafdrukken af te staan. Vorig jaar kwam een rechter in Utrecht tot hetzelfde oordeel. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om elke dag te douchen. Ook moeten ze op tijd worden geholpen als ze naar de wc willen. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanta aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt dat ouderen hierover anders dan nu afspraken moeten kunnen maken en dat ze ervan aan moeten kunnen dat die afspraken worden nagekomen. Dat geldt ook voor het recht om elke dag naar buiten te gaan. Bij een botsing tussen twee treinen op Leiden Centraal... is een vrouw vanmiddag lichtgewond geraakt. De stoptrein waarin ze zat was doorgeschoven... en tegen een lege trein gebotst. Eind november raakte bij een treinbotsing op Leiden Centraal... drie mensen lichtgewond. Het ruimteveer Discovery heeft zijn laatste reis gemaakt. Vanmiddag vloog hij op de rug van een Boeing 747... van Cape Canaveral in Florida naar Washington, D.C., hij krijgt een plekje in het Smithsonian National Air and Space Museum, net buiten de hoofdstad. Voordat de Boeing en de Discovery landen, maakte ze een vlucht over het centrum van Washington. Het ruimteveer Discovery heeft sinds 1984 39 missies gevlogen. In totaal brachten 365 dagen door in de ruimte. Het weer vanavond op veel plaatsen regen, vannacht enkele opklaringen. Morgen eerst op veel plaatsen droog en zonnige periode. In de loop van de dag steeds meer buien. De dagen daarna. Geregeld buien, maxima rond 13 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. De files lossen maar uh, moeizaam op. Er staat in totaal nog 92 kilometer file. Het is nog vooral in de regio Amsterdam nog erg druk. Kon meer dan de A4 naar Amsterdam nog 7 kilometer voor knopen te diepe meer. De A9 richting Alkmaar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Tussen de knooppunten holendweg en Batuverdorp. Op de ring Amsterdam de A10. Tussen Diemen en knooppunt meer 7 kilometer. En tussen Afrit en Muiden knooppunt Watergasmeer... er staat 13 kilometer door een ongeluk. De, bij het Watergasmeer is één reis ook afgesloten. Dan de A12 dan Den Haag naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen. Daar is de rechterreis ook dicht en er staat 2 kilometer file. Daar staat flink vast op de A20 richting Gouda... Tussen Knopen te de Brechtseplein en Knoop het Gouden... 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En door werkzaamheden nog een opvallende file op de A67... Ter turnout richting Eindhoven. Daar staat tussen de Belgische grens en Eersol 7 kilometer. Welk uitzendbureau heeft deze zomer duizenden vakantiekrachten aan het werk? Denkblauw. Precies. Randstad.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 Onze gast is fotograaf en begon drie jaar geleden aan het Sochi-project, vernoemd naar de badplaats Sochi aan de Zwarte Zee, waar in de zomer duizenden Russen liggen te bakken op het strand en waar in 2014 de Olympische Winterspelen, jawel, Winterspelen, worden gehouden. En dat betekent dat de stad in hoog tempo wordt gepraat. Pimpt. en niet alle bewoners zijn daar blij mee. Hier is Rob Hornstra. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, het is echt een subtropisch badplaatsje, Sochi. Heel mooi. En eh, daar worden dan de winterspelen gehouden in 2014... Ja, het, um, het subtropische badplaatsje is niet per se heel mooi. Nee? De natuur en, uh, en de zee, en, uh, uh, dat, dat is wel heel erg mooi. De, en het klimaat is heel erg mooi. Maar uh, de badplaats zelf, als je daar bent... dan uh, ja, dat, dat, daar twijfel ik over om daar de term mooi op los te laten. hoe is zou jij heel het erg... benoemen? Of het, het, het, doe eens een omschrijving. Het is In mijn optiek is het, een, um, ja, is het planologisch een beetje mislukt. Mm -hmm. um, het was een heel erg mooi, met veel kandeur opgezette Sovjetstad... Brede lanen, veel parken, veel groen, uh, waar mensen tot rust kwamen. Uh, uh, arbeiders werden daar naartoe gestuurd als ze dertig jaar in een, uh, in een of andere kolenmijn hadden gewerkt of een, uh, een staalfabriek. Dan was dit de beloning? Dan was dit de beloning, mochten ze daar naartoe. Maar was uh, als vakantie of om te gaan wonen? Uh, dat is dan een. Nee, dat, nee. <laughs> zeker niet om te wonen. Als vakantie, drie ja, ja, ja. weken, om weer gezond te worden. Ja, ja. Om je stoflong uh, schoon te maken en, enzovoort, enzovoort. Na 30 jaar. De, het is daar zeg maar destijds in de Sovjet-tijd dus uit de grond gestampt, helemaal opgezet. En toen uh, viel de Sovjet-Unie en uh, waren er vrij snel allemaal nieuwe rijken. Mm -hmm. En die dachten van op de mooiste plek van Rusland gaan we hotels bouwen. En die hebben daar de meest afschuwelijke hotelkolossen neergezet. En uh, uh, nu is dus die rare mix van die oude Sovjet-kandeur... die eigenlijk vastgevroed zit tussen die, tussen die uh, enorme lelijke... want het zijn echt lelijke hotels. Ze hebben daar zeg maar gewoon gewoon hotels gebouwd zoals bij ons... Uh, nou ja, in Amsterdam uh, de Bijlmoe ongeveer is opgezet. Of, of uh, in Utrecht Overvecht. of Maar echt van die... Kolossen. Ja, van die lelijke kolossen. En, uh, en er zijn natuurlijk veel meer auto's. Dus alle straten zijn nu dichtgeslipt. Wat ja. in nou dat, uh, dat als je van A naar B moet... dat er eigenlijk geen transportmogelijkheid is. Als je een taxi neemt en je moet uh, een kilometer verderop zijn... Dan, ben je, uh, dan kun je echt anderhalf uur, twee uur onderweg zijn. Als je dus ook door de straten heen loopt... gebruik je alleen maar benzine... in plaats van frisse zeelucht en dat soort dingen. Ja. Dus nee, die die dat is redelijk, uh, redelijk mislukt. Heel eigenlijk. lelijk, nou. ja. Een plek waar je niet wilt zijn. Nee, maar er zijn wel heel veel mooie dingen nog te vinden. Dus mooie gebouwen. Of, maar dan moet, je gewoon naar, dat, ja, dan moet je naar zoeken. Dan moet je naar zoeken. En wie verzint dan dat in dit uh, subtropische badplaatsje... wat uiteindelijk heel lelijk is... dat daar de winterspelen gehouden moeten worden? Ja, dat, dat is Poetin uiteraard geweest. Um, en um, het is zijn idee geweest om, om een, een nieuw soort... Um, Noem het, een nieuw soort vakantieparadijs neer te zetten, mm -hmm. uh, waar het ook ooit was. Uh, daar aan de Zwarte Zee. En tegelijkertijd als je vanaf de Zwarte Zee uh, de bergen inrijdt, want die beginnen daar echt letterlijk aan zee. Als je mm -hmm. de bergen inrijdt, dan na 50, 60 kilometer zit je al op de goede hoogte om te gaan skiën. Nou, dat is een fantastische gegeven waar je heel veel mee kunt natuurlijk. En Poetin ja. heeft gedacht van, dat, daar, is, daar ligt heel veel potentie. Daar kunnen we een nieuw... Um, holiday resort van maken. Zowel dat mensen kunnen skiën in de bergen... als dat ze kunnen, um, als dat ze kunnen dobberen in de zee... en uh, daar plezier kunnen hebben. En dat mag dan wat kosten, geloof ik. Hè? En dat mag uh, ongelooflijk veel uh, kosten, inderdaad. Het is echt uh, krankzinnig welke bedragen er tegen aangesmeten dat worden. Dat was het ook alweer, ze weet hebben... jij het nog? Ja, volgens mij, was, volgens mij zitten ze nu op 40 miljard. waarvan ze wel te vermoeden hebben dat uh, de helft opgaat aan corruptie. Dus dat betekent gewoon omkoping van uh, allerlei bedrijven, werkloosheid enzovoort. Dat wordt al ingecalculeerd. Vooral. Die, die is uh, min of meer ingecalculeerd. Maar er is ooit een hele fascinerende vergelijking ook gemaakt. Is, uh, dat je de, ze moesten een hele dure weg aanleggen van de zee naar, die, uh, naar, die, naar dat berggebied. Mm -hmm. uh, gebied? Ja, inderdaad. Um, en die weg die is uh, vrij ingewikkeld. Omdat die, we, die bergen zijn ook heel erg uh, heel, heel rauw zijn. Heel, uh, je moet overal tussendoor. En, en de, de, er ligt wel een weggetje. Maar dat is een behoorlijk gevaarlijke weg. Er vallen veel dooien ieder jaar. En, uh, ze willen een tweebaanse uh, snelweg. En ze willen daar ook een spoor langs. Dus ze hebben grote plannen. Die, dat is al bijna ontwikkeld ook. Maar toen op een gegeven moment heeft de Russische, het Russische tijdschrift Esquire... wat een uh, heel goed tijdschrift is in Rusland... Um, totaal anders dan Esquire in uh, veel andere landen. Maar die heeft uh, berekend uh, hoe, uh, hoe duur die weg ongeveer is geweest. En ik, ik weet niet de exacte details. Die kun je heel makkelijk navinden op internet. Maar ik geloof dat je uh, iets van 8 of 12 centimeter foie gras... Kon gebruiken. Daarin kon je diezelfde weg ook aanleggen in 60 kilometer. Of je kon uh, iets van 5 of 6 centimeter rode jaar gebruiken om die weg uh, aan te leggen. Dus de prijs van die weg is echt totaal krankzinnig. Uh, in verhouding tot, uh, nou ja, tot, tot eigenlijk alles in de wereld. Wat ze daar allemaal mee kunnen doen, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. En er is nogal veel armoede. Ja, in heel Rusland. Maar ook gewoon om de hoek in de, in de Noord-Kaukasus. Dus ik ja, bedoel, als dat je... is precies waar jij geïnteresseerd in bent en waar je al jaren je blik op richt. Want je komt al sinds 2000. Vier in Rusland, maar mm -hmm. sinds 2009 vooral in Sochi. In, samen verband met met in, in verband met dit project. Dat je samen ja. doet met Arnold van Brugge, journalist, ja. filmmaker. En jij bent de fotograaf en ook verhalenverteller. Trouwens, mm -hmm. blijkt nu ook wel. En, ja, um, de laatste is hij ook, maar... <laughs> ja. Aanstaande uh, zaterdag dan haal je de World Press foto op... hier in Amsterdam, in het uh, muziekgebouw aan het IJ. Want je won hem in de categorie kunst en uh, amusement... Mm -hmm. voor je serie de sochi Singers. Ja, klopt. En uh, dat geeft toch eigenlijk wel een heel verkeerde indruk... van het werk dat je maakt? N ja en nee. Um, um... Kunst en amusement is eigenlijk wel het laatste waar jouw werk... Nou ja, goed, je zou je werk als kunst kunnen omschrijven, maar... Ja, um... nou, we hebben... Um, dat is niet helemaal waar, want deze specifieke serie Sochi Singers... die dus gaat over zangers in restaurants... wat daar een heel gebruikelijk fenomeen is. Live-zangers dan. Um, dat is natuurlijk een vorm van kunst en cultuur. Uh, vooral cultuur dan, denk ik. Mm -hmm. uh, dus hij past in die categorie bij World Press Foto. Tuurlijk, daar past hij. Maar het geeft de verkeerde indruk van jouw werk. Van het totaalwerk, ja. inderdaad. Uh, wat wij doen binnen de Sochi project is dat we het gebied hebben onderverdeeld in verschillende regio's. En Sochi, de. To toeristische strook. Sochi is een van die regio's. En dit is eigenlijk de verbeelding van die toeristische strook. Onze metafoor uh, voor een, uh, om die toeristische strook goed weer te geven. Ja, en dan maar er we zijn even nog twee uitleggen. regio's. Wat, wat, ja, daar gaan we het zo daar over gaan hebben. Het zo Eerst even over ja. die Sochi Singers, want het is echt een waanzinnige en heel hilarische serie die je hebt gemaakt. Het verbaast me niks dat de World Press Foto Jury ervoor viel. Want leg even uit. Laten we het doen aan de hand van één foto die daar nu voor jou ligt. Ja, misschien moet ik eerst de, de, hoe we op die serie kwamen ja. vertellen. Want uh, omdat we veel in Sochi zitten en we moeten snel werken... dus we zitten s'avonds vaak in een restaurant. Nou, restaurants zijn in overvloed in, die, uh, in Sochi en de omliggende uh, strandsteden. Uh, um, dus we gaan iedere keer naar een ander restaurant toe. Maar wat er eigenlijk altijd gebeurt in het restaurant is dat je daar zit. Je komt om acht uur binnen, dan zijn we vaak de eerste gasten. Uh, maar ja, wij willen gewoon even overleggen over de dag... en wat we de volgende dag gaan doen... En, en eventueel wat telefoongesprekken maken. En wat meestal gebeurt, is dat je die zanger dan ook al binnen ziet komen... met een koffertje of een uh, tasje... En dan gaat hij het podium op, en dan, als de eerste de, de overige klanten binnen druppelen, zo half negen, negen uur, dan, uh, dan begint hij met zingen. En op het moment dat hij begint met zingen, is voor ons de avond voorbij, want dan kunnen we helemaal niks meer zeggen in die restaurants. <laughs> het gaat zo verschrikkelijk hard. En het is een hele specifieke muzieksoort: het is Russische chanson en popzaad. Het heeft niet zo heel veel te doen met de chanson die wij uh, kennen, zoals Jacques Brel. Het zijn levensliederen, maar er zit een enorm harde, stevige. Uh, elektronische beat achter, uh -huh. onder. En die gaat ook uh, stevig door, uh, door het restaurant in. En toen we de laatste keer dus weer in dat uh, restaurant zaten... Toen, uh, dat was begin uh, van uh, 2011... Toen, we, toen, toen, toen waren we eigenlijk een beetje uh, klaar daarmee. En dat was het moment dat ik dacht van... misschien is dit wel de beste metafoor voor die schreeuwige stad... die het allemaal net niet is. En, enzovoort, enzovoort. en dat was het moment dat we dachten van... oké, okay, we gaan hier een serie van maken. Ja, ja. Arnold zo, en dus, van Brugge zei ook... het is eigenlijk uit nood geboren. Nou ja, dat blijkt wel. Want jullie hadden natuurlijk altijd de pest in... als die zanger zangeres dan begon. Ja, en zo, het, het, het is heel grappig. Als je zelf begint te drinken... dan ga je het op een gegeven moment uh, heel <laughs> erg mooi vinden. En, dan, en, dan, en dat serieus waar hoor. Ik mis het gewoon soms, de muziek. En uh, enorm luid. De atmosfeer. Ik bedoel, als je hier in Nederland naar een restaurant gaat... is het altijd ja, braaf, netjes, iedereen gedraagt mm -hmm. zich. En, en daar is het gewoon ja uh, lekker, uh, makkelijk, uh, boers... of uh, ik weet niet precies wat het go goede woord ervoor is... maar het is in ieder geval gewoon... Ja, de, we laten feest. er straks een horen. Oh, gelukkig. Ja, ja, die Heerlijk. heeft de luisteraar nog te goed. Dat doen we zo dadelijk, dan kan jij even op adem komen. Maar even beschrijving van deze man... Uh, de, de ja, deze foto. Uh, uh, wat we hier bijvoorbeeld zien, is een uh, jongen van, ik schat hem, uh, eind 20. En hij heeft een uh, zwart hesje aan en een uh, hele mooie tijgerprintbroek. Uh, en um, op het podium zie je dan een. Hij heeft uh, lang haar en een snoer. Meld ik haar. daar nog even bij. <laughs> hij is niet typisch uh, het voorbeeld van de rest van het boek, moet ik zeggen. Maar ja, hij was wel een. Uh, ja, je kunt alles tegenkomen eigenlijk. En dan voor zich heeft hij altijd een uh, standaard met een laptop. Dat hebben bijna alle zangers. Want uh, uh, de muziek zelf, die komt gewoon uit de laptop. Dat is karaoke muziek. En uh, links en rechts van de zanger op een klein podium, dan zie je enorm grote boksen. En die boksen, dat is natuurlijk wel alles draait. Daar, daarmee blazen ze alles uh, het restaurant in. En verder zie je overal zie je snoeren weggeduwd. Uh, en, uh, dus, en, en dat is ook wel echt waar het mij om gaat. Hoor. Het gaat mij meer nog om die interieurs. Om de setting ja, van ja, het ja. geheel. Dan om uiteindelijk die zangen. Dit is wel een hele mooie zanger. Het was ook een hele leuke zanger. Ik vond hem heel erg grappig. En er was ook nog een hele leuke zangeres bij. Maar die is... Even ja. buiten beeld. Die, buiten even buiten beeld. Ja, die ja, foto's ja, ja. waren net iets ja, minder. Ja. En dat het je om het interieur te doen is... Uh, het is goed dat je het nu meldt... maar je hoeft het boek maar in te slaan, in te kijken... en je ziet inderdaad een gigantische hoeveelheid van snoeren... stopcontacten, uh, ja. en, maar ook... Uh, Weggeduwde uh, uh, glazen onder de tafels... die dan kapotgevallen ja. zijn... wat ze er met de bezem <laughs> onder het podiumpje van de zanger geduwd? Of uh, koelkasten Precies, links en rechts? Precies, je bent ook dol op ijskasten ja, die dan, ijskasten dan net in beeld staan... of al, een verwijzing ja. naar waar het toilet is... Je ja, toiletverwijzingen zie ik ja, ook ja. wel. Ja. Een ja, nee. hele fijne uh, vloerbedekking, prins. <laughs> ja. Goed, ja. Um, voor mensen die toevallig in de buurt van een computer zijn... en denken, ik wil dat beeld ook wel zien... zal ik verwijzen naar jouw website? Dat is misschien ja. wel handig. Dat, dat is uh, borotof.nl. Kom. Oh, Ja, nl kom je erop. Ja, nl nou ja, kan ook. Het makkelijk houden. Ja, met nl kom je Laten erop. Laten we het gewoon eenvoudig houden. Borotof.nl. En, um, en met een v... Zeg ja, ik erbij? Is dat jouw Russische TOV? Nou ja, het, het, het, ik heb het opgericht toen ik, uh, toen ik student was. En toen vond ik dat allemaal wel. Uh, ik denk van, dan ga ik iedereen wijsmaken dat het, uh, dat het een oude Russische documentaire fotograaf is. En dat werkt ook heel goed, want iedereen gelooft het hier in Nederland. Maar in, in Rusland geloven ze niet zo heel sterk. Ehm. Um, maar uh, eerlijk gezegd, en ik zal het nu dan uh, openbaar bekendmaken... het is gewoon omgedraaid foto-rob. Dus uh, het is een hele simpele, ja, heel simpel... Ja, maar nu maak je het weer heel ingewikkeld, want foto schrijf je dan weer met een F. Dat schrijf je dan weer met een F, maar ja, dat, dan vond ik hem Kom niet op, meer hot. mooi. Kom op, Rob, zo het heel ingewikkeld. <laughs> dus ik denk, ja, het wordt met een V. Ja, eigenlijk moeten ze naar de sochiproject.org. Want dat is de website van, uh, waar je ook echt deze serie kunt zien dan op Dan moeten we ook komen. nog even weer spellen. Sochi, dat is S-O-C-H-I. Ja. Project. Ja, nou, dat mag or. duidelijk zijn. Punt org. Pioe. Nou, en luisteraars, we kunnen zich ondertussen ook nog bemoeien met de uitzending. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga dan naar onze website en dat is radiokunstof.nl. Of Twitter, uh, hashtag radiokunstof. Die tegel ligt daar. Die gaat dan op een gegeven moment nog beschreven worden door jou, Rob. Oh ja. Ik hoop dat je dat weet. Dat is pas op het je einde van het de uitzending. Uh, je het toch? Ja, ja. ja. Um, nog even, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Je bent geboren en getogen in Twente. Ja. Heel licht hoorbaar nog. <laughs> Welke stad? Borne. Borne. Een dorp. Um, een dorp is dat. En uh, je deed een studie sociaal-juridische dienstverlening aan de hogeschool in Utrecht. Ja. En daarna besloot je uh, fotografische vormgeving te gaan doen aan de HKU. Klopt. In Utrecht dus. Uh, en, en toen ben je Koemlaude afgestudeerd in 2004. met een project dat je maakte in Rusland. dat resulteerde in een prachtig uh, fotoboek. Nou, dat was volgens mij nog nooit vertoond. Communism en Gau Girls geheten. Klopt. Ja. Uh, nog nooit vertoond. Ik bedoel, een student studeert niet af met een echt fotoboek... dat er ook nog eens heel prachtig uitziet. Nou ja, nee, dat, uh, dat bleek inderdaad zo te zijn. Ik wist het op dat moment zelf eigenlijk niet. En er waren wel eerder fotoboeken gemaakt... maar die waren dan zeg maar in een oplage van 1, 2, 5, 10 mm -hmm. gemaakt. Want je, je krijgt een, een boekbindcursus op de kunstacademie. Die had ik ook gedaan. Dus ik dacht ook dat ik een boek ging maken in een oplage van een beetje tien. Mm -hmm. Maar um, ik was ook naar vormgevers toe gegaan, Dus ik werkte samen met twee vormgevers. En die waren heel erg fanatiek. En die waren ook heel erg goed bezig. En zij wilden ook graag een paar boeken. En op een gegeven moment zag ik al dat aantal boeken wel stijgen richting de 25. En ik dacht van, mijn god, hoe moet ik dit in godsnaam voor elkaar krijgen qua tijd? Dat gaan me niet lukken met haar handbinden. Dus toen nee. ben ik gaan onderzoeken <laughs> wat het kost om zijn boek te laten drukken. En toen kreeg ik natuurlijk eerst een hartverzakking. Dat was ja, een totale shock. Um, uiteindelijk heb ik dan uitgevonden dat als ik het in het buitenland zou doen, in Slovenië is die gedrukt, dat het me 7.500 euro zou kosten voor 250 exemplaren. Maar en, dat had je niet als student. En, nee, nee, ja, dat, ik, was echt, ik wist niet dat het zo verschrikkelijk duur was. Inmiddels ben ik wat, uh, ja, weet ik iets meer van de druk af. Maar toen, toen, ja, dat was echt een volledige shock. En, uh, maar ik stond achter de bar op een gegeven moment, want ik had een uh, bijbaan uh, bij Muziekcentrum Vredeburg in Utrecht. En uh, ik vertelde dit aan een van de collega's, uh, min of meer depressief, van uh, dat gaat me nooit lukken. Mm -hmm. Maar hij zei van, ja, eigenlijk is het vrij simpel, um, 7500 euro gedeeld door 250 boeken is 30 euro per boek. Als je er geen winst op wilt maken of wat dan ook, dan... Betaal je betalen mensen 30 euro en dan en ik ben wel degene, ik wil wel direct een boek van je kopen, zei die. En toen waren er nog drie collega's en die zeiden: Van ik doe ook al mee, ik wil ook wel een boek kopen. Dus toen had ik al vier mensen die hadden ingetekend en toen dacht ik: Van dit biedt perspectief, je moet je uh, uh... Toen ben ik voor in tekening begonnen en uh, onder vrienden en bekenden, juist onder vrienden en bekenden en mijn ouders natuurlijk. En uh, nou, er was Tantes, Iedereen tekende erop in. Dat was echt een uh, groot succes. En binnen een week of drie, vier had ik die honderd uh, exemplaren verkocht. En uh, toen durfde ik er wel aan. Want ik dacht van die, die, de rest van het boek, die 4.500 euro. Nou, dat kan ik met twee maanden werken in de zomer bij TNT. Of wat dan ook, kan ik dat wel terugverdienen. Maar uiteindelijk heb ik nooit bij TNT hoeven te werken. Want het boek was daarna uh, redelijk snel verkocht. En is nu oh, een collectors item, hè? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Tenminste, dat vind ik heel leuk voor de mensen die toen... Uh, het vertrouwen hebben getoond, ja. dat ze 30 euro hebben betaald. Want nu kunnen ze inderdaad het uh, ja, 15- of 20-voudige minimaal voor dit boek terughouden. Minimaal, ja, ja, te gek. En ik denk en, dat en... heel veel van die mensen dat helemaal niet weten. Want sommige van die collega's die hebben gewoon het boek in de kast staan. Die zie ik <lacht> al nooit meer, die zien mij ook nooit meer. En die, ja, die, die... Misschien luisteren ze nu Misschien wel. Luisteren en dan ze, weten en dat ze dat ze, dat Ja, dat boek dan adviseer ik nu... ze het om uh, op internet <lacht> te gooien... en een mooie, uh, mooie... Dat het heel veel waard is. de vakantie ja. of zo van te, van te houden. En bestond toen al uh, de term crowdfunding? Want dat is in feite wat het is, hè? Uh, ja, dat zou je wel kunnen Toch? zeggen. Dit is eigenlijk al een soort van crowdfunding. Hoewel crowdfunding een iets andere insteek volgens mij heeft. Maar dat bestond vooral al in Amerika. Um, daar, waren al, daar, daar zijn ze überhaupt veel verder... met, uh, met het, het financieren van kunst of, of, of mm -hmm. journalistiek door particulieren. Ja, Want um, dat is wat jullie nu ook doen uh, ja. voor de Sochi Project. Is het zo dat jullie... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Donateurs, Don donateurs precies. Ik ja. even op het woord inkomen. Ja. Um, mensen kunnen geabonneerd zijn op het Sochi-project. Ja, betalen hebben... geld mm -hmm. en dan. Wij waren in een um, uh, debat in uh, 2009. Uh, en daarin, daarin kwam. De de, ik bedoel, iedereen weet die, die, die, die neergang van, uh, van de bestaande media. Mm -hmm. van uh, kranten en tijdschriften. En die, nou ja, die hebben steeds minder geld. Dat, dat verhaal is uh, algemeen bekend. Uh, en wij vroegen op een gegeven moment aan uh, mensen die toen in de zaal zaten... in dat debat uh, in Utrecht, bij Fotodoc was dat. En wij vroegen van, oké, okay, iedereen snapt dat er eigenlijk geen geld meer is... voor onderzoeksjournalistiek, voor dat soort dingen. Maar um, hier in deze zaal begrijpt ook iedereen... dat uh, het belang van deze vorm van journalistiek... Dus zijn mensen eigenlijk bereid om uit eigen zak dit soort projecten te ondersteunen? En toen gingen er heel veel handen omhoog. En toen dachten we van, nou ja, hier ligt een... Uh, hier ligt in ieder geval een kans voor ons om zo'n project op te gaan starten. En op dit moment, uh, we hebben net de berekeningen gemaakt... omdat het derde jaar net is afgelopen. Uh -huh. uh, op dit moment hebben we per jaar tussen de 20 en uh, nou ja, het laatste jaar 26.000 euro ruim... Uh, binnengehaald. En um, dat is nog net niet voldoende. We hebben berekend dat we rond de 30.000 nodig hebben. om de kosten voor onze reizen en uh, apparatuur en films en mm -hmm. uh, et cetera, et cetera. om die kosten puur eruit te krijgen. Nou ja, en uh, daar streven we heel erg naar. Maar dit wordt dus eigenlijk mogelijk gemaakt door. Uh, Pak een beetje 500 uh, liefhebbers van uh, onderzoeksjournalistiek. Ja. En daar zijn wij heel erg blij mee. Dus het feit dat die World Press Foto van Sotje Singers... Ja, dat, dat mogen ook alle donateurs uh, in hun zak steken. Want die zijn er ook verantwoordelijk ja. voor geweest. Nou, dat is toch geweldig. Dat, dat is echt fantastisch. Weg van het geld. En hoe, hoe interessant dat trouwens ook is. Want mensen krijgen als donateur zijn bijvoorbeeld... een hele mooie print die dan over... 10, 20 jaar weer heel veel geld waard zou kunnen Ik zijn. Hoop he? het, Op, ja. ja, Goed, we gaan naar het werk zelf. Um, uh, nog even naar Sochi. Zoals gezegd, dat is de stad waar in 2014 uh, de Olympische Winterspelen worden gehouden. En Jij en Arnold van Brugge besloten dus in 2009 om vijf jaar lang je te concentreren op die stad. Mm -hmm. Maar er is meer dan dat, want dan moet je gestructureerd te werk gaan. Want wat is er interessant aan die stad? Hoe, hoe hebben jullie het plan bedacht, samengevat? Uh, wij hadden vanaf het begin al duidelijk dat het niet alleen over die stad zou gaan. Het zou gaan over dat gebied omdat als je uh, het hebt alleen maar over de stad Sochi, dan heb je dat over de toerisme vooral. Maar wat bijvoorbeeld heel belangrijk is om te weten, is dat uh, de dreiging bij de Olympische Winterspelen... komt vooral vanuit de Noord-Caucasus. Dat grenst aan Sochi. Um, en in die Noord-Caucasus zitten allemaal... Um, uh, uh, nou ja, daar, daar is zeg maar de fundamentalistische islam uh, die, die probeert daar... Uh, een uh, vo voeten aan aarde te krijgen. En er zijn er... Die staan de Salafisten zitten daar. De Salafisten, inderdaad. Uh, die momenteel ook boeken uitdelen in uh, Duitsland. Uh, hoorde ik nou net weer. Wat huh? weer een heel interessant verhaal is. Ja, niet zozeer die Russische Salafisten. Maar het zijn gewoon. Maar je hoort steeds meer die Salafisten. Gratis Dat de, de Ja, precies. Ehm... Um, maar er is daar heel veel strijd gaande en dat is een hele heftige strijd. Die zijn we op dit moment aan het onderzoeken. We zijn veel aan het reizen nu door de Republieken, Tsjetsjenië, Dagestan, Ingolsetië. Uh, nou ja, al die, die bekende namen zijn het wel. Uh, alle bomaanslagen van de afgelopen jaren zijn gepleegd uh, door zelfmoordterroristen um, uh, uit de Noord-Caucasus. En diezelfde groeperingen hebben ook al gezegd dat de Olympische Spelen een van hun hoofddoelen wordt van de komende tijd. Um, dus als, als reactie van de Russische overheid. Uh, die, die kunnen maar één ding doen en dat is ontzettend goed beveiligen. En die steken bijvoorbeeld van die 40 miljard, 2 miljard in ja. beveiliging. Waarschijnlijk wat het hele gebied vanuit uh, de ruimte straks uh, onder controle houden. Met satellieten en uh, allerlei hele rare, uh, enorm vooruitstrevende beveiligingstechnieken. Maar maakt niet zoveel uit, maar dat geeft een beetje aan waarom bijvoorbeeld de Noord-Caucasus van zoveel invloed is op die Olympische Spelen. Alleen al dat de Russische overheid het tot een soort hoofdtaak ook heeft gemaakt om die uh, mensen daar uh, uit het gebied te weren. Uh, nou ja, en tegelijkertijd heb je dan ook nog eens een keer dat de stadions, die worden eigenlijk niet gebouwd in Sochi, maar 25 Vlakteabij. kilometer naar het zuid, zuiden toe. En als je 25 kilometer naar het zuiden bent, dan ben je aan de grens van Abghazië. En Abkhazie is weer een um, provincie eigenlijk van Georgië die zichzelf onafhankelijk heeft verklaard. En die inmiddels door vijf landen ter wereld, volgens mij zijn het vijf, maar eigenlijk maar één serieus land in de wereld uh, onafhankelijk is verklaard. En dat is Rusland. Rusland heeft Abghazië onafhankelijk verklaard. Uh, maar voor de rest is dat land dat bestaat gewoon helemaal niet. Dat is een provincie van Georgië. Uh, en daar is nog heel veel gaande ook. Ik bedoel, Rusland zit er nu te investeren om het een beetje toonbaar te maken, neem ik aan. Mm -hmm. Maar ons hele boek Empty Land, Promised Land, Forbidden Land... wat wij in 2010 uitgaven, gaat over dit kleine landje. Dat Omdat is een waanzinnig uh, een... mooi fotoboek. Empty Land, zo heet het inderdaad. Mm -hmm. Empty Land, Promised Land. En... Ja, het is gewoon een conflictgebied in de achtertuin van de Olympische Spelen. Het is werkelijk waar, als je op het dak van, de, van het hoogste stadion staat... dan kun je in principe als het gewoon een heldere dag is, tot aan de grens kijken. Het is niet, het is niet overdreven hoeveel... die grens is ook veel dichterbij dan de stad Sochi zelf. Want de Olympische Winterspelen vinden uiteindelijk plaats... in een stad die is genoemd Adler. Maar dat klinkt internationaal niet, dus ze hebben het Sochi genoemd. Maar je hoeft helemaal niet naar Sochi toe... om bij de Olympische Winterspelen te komen. Leg even uit, want hoe gaan jullie dan te werk? Je bent dus een aantal keren in de afgelopen jaren daar naartoe gereisd. En... Um... Nou ja, wat je laat zien. Laten we misschien gewoon een, een, een foto. Uh, de, er is eerst verkeersinformatie, krijg ik nu op mijn koptelefoon. Het is half acht. Het was een hele drukke avondspits rond Amsterdam. Door een ongeluk en nu een reparatie bij Knoop het Watergraafsmeer. Dat levert nog steeds files op, maar ze zijn niet meer in de dubbele cijfers gelukkig. Tussen Amstel Business Park en de rij 3 kilometer richting Den Haag. en de andere kant op tussen Oud-Zuid en Diemen 4 kilometer. Allebei op de ring Zuid. Er was een ongeluk bij Gouda eerder vanavond op de A12. Nou, de weg is weer vrij, maar op de A20 nog wel file richting Gouda. Bij Moordrecht 3 kilometer. En in Noord-Brabant een opvallende file op de A67 en houdt naar Eindhoven door werkzaamheden bij Eersel 5 kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Radio Kunststof. En dan heb ik nog een belangrijke mededeling. Aanstaande maandag dan hebben we namelijk een bijzondere uitzending. Vanwege de Week van het Luisterboek. Gijs Schot van Aschat is dan onze gast. Maar bij hoge uitzondering kan er ook publiek aanwezig zijn bij die uitzending. Hier in Desmet in Amsterdam. En er zijn nog een paar. Paar kaarten en die kunt u bestellen uh, via kunststof.ntr.nl. Dus wilt u erbij zijn aanstaande maandag? Wees dan snel en spoed u naar kunststof.ntr.nl. In Desmet in Amsterdam is de uitzending. Goed, Rob Hornstra is vandaag onze gast. Hij is uh, fotograaf en we spreken over het project waar hij sinds 2009 aan werkt. De uh, Sochi Project. Uh, en aanstaande zaterdag uh, gaat hij naar de uitreiking van de World Press Photo. Hij heeft namelijk uh, prijs gewonnen in de categorie kunst en amusement. Met um, een serie over de Sochi Singers. Dat zijn zangers die daar live in restaurants optreden. En... Um, Rob, je was eigenlijk net aan het vertellen hoe dit project, wat dus gedurende vijf jaar loopt tot 2014, hoe jullie dat hebben opgebouwd. En het is eigenlijk, je hebt het in, in drie uh, aparte onderdelen. Regio's. Regio's. Ja, um, op een gegeven moment, omdat we daar een tijd aan het reizen waren, zagen we heel duidelijk de verschillen. En um, omdat ons eindproject in 2014, want dan willen we graag een grote atlas hebben, we noemen hetzelfde. Atlas, van, um, atlas over terreur en uh, atlas over terrorisme en toerisme in de Noord-Caucasus. Daar gaat het over. Het gaat heel erg over contrasten in dat gebied. Dus wat we gedaan hebben, is dat we het onderverdeeld hebben in drie gebieden. Mm -hmm. De Sochi-streek, en dat gaat heel erg over toerisme. En daar is sochi dus een voorbeeld van. Dan heb je de Noord-Caucasus, dat gaat heel erg over die diepe wortels van geweld, die daar niet uit te roeien zijn en die maar continu doorgaan. En dan heb je de zuid waar ik het net ook over had. En dat is dat kleine landje Abghazië... die eigenlijk uh, in een, uh, uh, nog altijd in een conflict verwikkeld is met uh, Georgië. Dus die zuid is weer een ander verhaal... maar eigenlijk net zo heftig. Um, dus we Zullen drie we dat DTO's. in beeld beschrijven? Want dat is wat jij doet, je bent fotograaf, het ja. is de radio. Uh, maar ook om bij het grote politieke verhaal vandaan te gaan. Want wat, je, wat jullie doen, mm -hmm. dat is heel duidelijk uh, zowel in beeld als in geschrift aan de hand. Je komt heel dicht bij al die gewone mensen die daar wonen en, en leven. Mm -hmm. Wil je een, een, uh, een portret beschrijven van iemand die je daar uh, hebt ontmoet? Zout caucasus laten we daar beginnen. Um, dat is uh, bijvoorbeeld, um, zijn wij uh, diep in, in de, de problematiek rond vluchtelingen gedoken. Uh, en zijn we dus vluchtelingen uit het landje Abhazie, waar die oorlog geweest is. Er kwamen heel veel vluchtelingen uh, uit Abhazie. en die zijn in Georgië gaan wonen. Maar er was geen uh, huisvesting voor, dus die zijn in hele slechte gebouwen terechtgekomen. Die zijn we gaan bezoeken in 2007 al, al voor de Sotje Project. Waren we ook al bezig in dit gebied. Mm -hmm. Um, en dan uh, komen we op een gegeven moment bij... ja, het is heel moeilijk vaak om te vinden... maar dan kom je in een soort van oude studentenhuisvesting aan... en dan blijkt dat dat helemaal gevuld is met die, met die, um, met die vluchtelingen. En dan gaan we daar aan het praten. En dan uh, uiteindelijk hebben we bijvoorbeeld in een boek... staat een foto van een jonge vrouw met een kindje. Um, en dan hebben we een tijd met haar gepraat. Uh, en dan hoopt ze natuurlijk op verbetering. Het liefst wil ze terug naar Abkhazie want daar zagen... Haar basis, eigenlijk mm -hmm. haar man, kwam uit Abrazië. En Ze wil daar naartoe met haar kinderen, want het is een mooi land, enzovoort, enzovoort. Nu zit ze dan in het verschrikkelijke vluchtelingenhotel, maar het is maar tijdelijk, ook al duurde het inmiddels in 2007 al 14 jaar. Um, maar ze hopen telkens dat het beter wordt. En Sakashvili de president van Georgië, had beloofd dat het beter zou worden. Hij zou Abkhazie terugbrengen naar de Georgiërs en, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk komen we daar terug na drie jaar. Omdat we willen zien wat er dan eigenlijk van die belofte van politici is uh, uitgekomen. En dan blijkt dat er gewoon helemaal niets veranderd is. Behalve dan het achtergrondbehangetje uh, Dat is een keer uh, ver vervangen. En uh, ook in 2010 heb ik elkaar in dezelfde... Ja, op dezelfde stoel eigenlijk gefotografeerd. Er was echt niets veranderd. Behalve dat ze wederom een kindje van twee had. Dus dat, was dan, dat andere kindje was vijf, maar die was toevallig niet thuis. Nu had ze weer een kindje van twee. En uh, zat ze weer op die stoel en is gewoon helemaal niks veranderd. En ja. dat is echt het werk wat wij eigenlijk doen. We gaan iedere keer terug naar mensen om te zien wat er eigenlijk verandert in die... En we gaan natuurlijk ook, we spreken met iedereen. Ik bedoel, dit zijn er vluchtelingen dan uit dat land. Maar we spreken natuurlijk ook met de mensen in Abkhazie zelf... om te horen wat zij ervan vinden... dat er mensen bijvoorbeeld in Georgië... in hele slechte omstandigheden ja. wonen. En... Even terug naar het beeld. Hè? De vrouw die je net omschreef. Jonge vrouw. 22 jaar was ze in 2007. van, zo heet ja. ze. Met inderdaad een kindje van... Hier is uh, dit kind één jaar. Uh -huh. En dan een volgende foto uh, uit 2010. Uh -huh. En dan uh, zit ze daar wederom met een kind. Alleen uh, is een uh -huh. nieuw kind. En dat kind is dan twee jaar. Ja. Uh, maar even over het beeld. Want ik begrijp wel, voor jou is het heel belangrijk om het hele verhaal te vertellen. Maar uh -huh. uh, ik, ik wil toch een beeld schetsen van hoe jij als fotograaf te werk gaat. Want ik bewonder je werk zeer. Het is ongelooflijk mooi. En wat, wat waanzinnig is is eigenlijk, is dat uh, het zo naargeestig is... maar dat jij op de een of andere manier in, in staat bent... om daar de hele tijd de schoonheid van te laten zien. Dat moet voor jouzelf toch ook behoorlijk verwarrend zijn? Um, ja, ik denk dat het iets is wat, wat uiteindelijk uh, in je... In je in je hoofd of je denkwijze of je kijkwijze misschien echt zit. Ik, ik uh, denk niet echt heel erg na over hoe ik fotografeer... of hoe ik uh, dingen in beeld breng. Um, ik heb wel gekozen voor bepaalde, ik heb wel bepaalde technische keuzes gemaakt. Zo zul je nooit van mij bijvoorbeeld een zwart-wit foto zien. Hm. Tot nu toe. Dat is natuurlijk een keuze. Maar echt die kijkwijze of uh, hoe ik mensen in beeld breng... dat is niet echt een, uh, een, uh, iets waarvan ik zeg van... Dat, daar doe ik iets heel bijzonders mee. Dat gebeurt gewoon. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. En dat is ook heel prettig aan het werken met uh, Arnold van Brugge. De schrijver in dit project. Mm -hmm. Ja, wij zijn ergens. En we zitten de tijd lang te praten. We nemen er echt de, we nemen de echte tijd voor. En ja soms dan, dan valt het mensen niet meer echt op dat ik daar zit. Of, of soms dan... Hebben ze juist heel erg door dat ik te zit, want dan neem ik echt alle tijd van mezelf. Dat, dat hangt gewoon helemaal van de situatie af. In dit geval waren we gewoon vooral veel aan het praten, en maakte ik af en toe een foto. Maar het kan ook echt zijn dat ik mensen neerzet voor een foto. En dat het alleen de opstelling al tien minuten duurt. En dat mensen echt de hele tijd heel erg geconcentreerd naar mij moeten blijven kijken. Dus er zijn echt allerlei methoden waar. Hè. Ja, ik kan, ik kan er verder weinig aan doen dat jij ze mooi vindt. <laughs> zeg maar. Daar ben maar ik goed, heel blij mee goed, Dat zul je mee. toch ja. wel vaker hoor. We, we, wat in nog wel heel erg opvalt, is dat je voor een, een grote kader kiest. Hè? De, het interieur is van bijna net zoveel belang als uh, de persoon die erop staat. Ja. Maar je bent ook een meester in, uh, in stillevens. Echt ontzettend veel bedden heb je gefotografeerd. Van die, van die spiraalbedden. met ja. nou, Matrassen zijn het bijna niet meer. Uh, mm -hmm. uh, afgebladderde behangetjes. Heel veel bitprentjes. Uh, nou, ik hou heel erg van gezichten en ik hou ook heel erg van mensen. Maar als je gewoon eerlijk bent, en als ik bijvoorbeeld een portret van jou zou maken en ik uh -huh. zou dat bij jou thuis doen, dan, dan kunnen we wel objectief zeggen dat het huis om jou heen meer over jou zegt dan, dan het hoofd zelf. Dan het hoofd, ja. ja. En um, of het daarom. Het voegt in elk geval heel veel toe. Het voegt heel erg veel toe, ja. Een hoofd is vaak. Een, ja, een mens is gewoon een mens. Um, dat. Terwijl ik hou soms ook heel erg van een close portret. Uh, ja, als, je, als, je als je iets in het gezicht mm -hmm. ziet, dan, uh, dan kan het heel mooi zijn. Maar het is gewoon een feit dat vaak de omgeving meer, meer zegt... dan de persoon, tenminste in beeld... Als je, het, als je film maakt of als je, als je teksten schrijft, maakt dat natuurlijk allemaal niks uit. Maar ik maak bijna nooit foto's bijvoorbeeld van... Uh, als wij een interview doen, dan wil ik eigenlijk nooit afspreken in een restaurant. Want een restaurant zegt niks over diegene die we aan het interviewen zijn. En dat vind ik uh, heel erg veel. Dus we proberen altijd bij mensen thuis te komen of... Uh, ja of soms op straat maar dan gaat het eigenlijk meer over het straatbeeld dan over die persoon die erachter zit en, maar de hoeveelheid stopcontacten snoeren Ik bedoel niet alleen maar bij de sochi singers dat zie je ook in al die interieurs of zo'n plantje ja. dan nog net wel of net niet. De, de, maar dat gaat onbewust. Jij denkt van, oké, okay, dit is het kader. Want het zou natuurlijk nog weinig kunnen. Nou, er is technisch een keuze natuurlijk bij mij... dat ik graag wil dat zoveel mogelijk dingen scherp zijn in beeld. En dat zie je terug in, um, in de beelden. Daardoor zijn echt alle details ook, ook, ook scherp. Dus ik zie heel vaak, zie ik zelf ook pas details op de foto. Oh ja? Ik let er wel op, maar ik mm -hmm. zie soms ook weer uh, dingetjes terug... die ik niet had gezien. Omdat ze gewoon te klein zijn of het is te donker in die ruimte. En als dan flits ik enorm en dan wordt zo'n beeld helemaal uitgelicht uh, uh, als ik daar bezig ben. Maar pas als ik thuis ben en in die film zijn ontwikkeld, zie ik, zie ik sommige details terug in die foto. Maar de keuze om alles heel scherp te maken, dat is natuurlijk wel een keuze. En ik werk bijvoorbeeld niet, maar dan nou krijgen we bijna een technisch gesprek. Maar ik werk niet met een groothoeklens nee. of bijna niet met een groothoeklens. Als je dat wel doet, dan, uh, dan wordt alles op de grote afstand en zie je die details ook niet meer. Terug heb je alles wel scherm, maar dan zie je niet meer echt de details. Nee. Dus ja, ik, er zit wel wat techniek achter waar, waar ik voor gekozen heb. Omdat ik dat mooi vind om, om die reden die jij nou juist noemt. Ja. Maar nou, dat, laten we het erop ja. houden dat er in elk geval... een hele sterke Rob Hornstra sfeer is. Ja, daar ben ik heel blij om. Ja. Maar Het grappige was wel dat ik... Uh, toen, toen ik een tijd lang werkte voor de Volkskrant Magazine... Ja. toen uh, de, kreeg ik steeds vaker te horen... dat mensen tegen mij zeiden van... Uh, ik kijk nooit meer wie er onder de foto staat... want ik zie al dat het van jou is. En dat was eigenlijk pas het eerste moment dat ik dacht van... hoe kan het nou eigenlijk? Ik heb daar nooit mijn best voor gedaan. Of, uh, en dat was, ik denk, 2006, 2007. En, en nu heb ik dat nog wel eens... de mensen herkenden. Maar het is niet iets waar ik... Uh, ja, wat ik... Het is meer per ongeluk ontstaan. Ja, nou, heel prettig. Ja, lijkt heel me. Prett. Ja. Ja. Laten we heel even luisteren, want dat hebben we nog. Goed, ik heb het beloofd. Mm. Even zo'n sortje zingen. Ik ben benieuwd. Nou, hier komt hij of zij, ik weet eigenlijk niet. Wij vinden het heel jammer dat hij nou weggeveegd wordt jammer, ja. Ja. Want hier ben je dol op, hè? Dit is jouw favoriet. Ja, ja, ja, ja. Er zijn meer favorieten. Maar dit is wel een van de... Dit is de absoluut... Nou, we hebben geconcludeerd dat dit de zomerhit was van afgelopen jaar. Maar waarschijnlijk is die wel vaker. Maar deze samen met twee anderen, die werd echt het vaakst gedraaid. Want ze zingen dus allemaal hetzelfde repertoire. Dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Het is heel erg herkenbaar. Wat je nu hoorde met die elektronische beat erachter, ja. dat is echt uh, popsa. Dat is echt de Russische popsa. Russische popsa? Ja, die, die muziek die hoor je uh, overal op uh, dit soort plekken. En, en ook als, je, als ik zeg maar, dit soort muziek zou horen hier in Nederland... zou ik gelijk van, oh, daar heb je popsa. Het is net zo herkenbaar als, uh, als alle andere soorten muziek. Dit is echt, ja. En waar gaat het over, dit nummer? Versta je het? Alles gaat over, ja, ik versta het. En, uh, maar al die nummers gaan over uh, de, de standaard... Uh, uh, nou ja, het is Marco Borsato of uh, Frans Bouwen, dergelijke tekst. Het gaat allemaal over het leven. Waarbij dan de liefde uiteraard een van de belangrijkste uh, onderwerpen is. Dus daar gaat het meeste over. En dit heeft, heet geloof ik een boeket witte Roos, of zo? Nou ja, boeket witte Roos. Ja, een boeketje witte Roos. Ja. ja, en, en, en <laughs> zeg jij het dus in het Russisch? Spreek bouquet, je hem? Boeket is billig roos. Oh ja, natuurlijk. Ja. En, en spreek jij inmiddels een beetje... Ik bedoel, je komt daar nu al heel erg lang. Ja. Um, nou, spreken is een groot woord. Uh, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Uh, ik vind zelf dat ik het wel spreek, maar zij, vinden, zij snappen dan vaak niet wat ik zeg. Um, <laughs> en, en Wacht dat... even, jij vindt zelf wel dat je spreekt, maar zij begrijpen niet wat jij zegt. Nee, maar dat is ook wel een is beetje moeilijk. Want de Russen zijn niet echt gewend aan buitenlanders die Russisch spreken. Of die, en dan, dan niet zo makkelijk als dat bijvoorbeeld Engelsen. Die zijn heel erg gewend aan mensen die heel krank Engels spreken. Mm -hmm. En dan maken ze er wel wat van. Ja. Maar... Ik ben wel eens uitgescholden in een uh, winkel waar ik probeerde om een paar eieren te bestellen. En het lukte mij dan niet om het woord eieren uit te spreken. Namelijk? Omdat, nou ja, je hebt namelijk, ik dacht dat uh, je hebt jait, jaitza, jitzo. En, uh, maar je hebt verschillende dingen. Maar een omelet bijvoorbeeld, s ochtends in, in het hotel, uh, is volgens mij jaitzitsa. En dat zijn dan gebakken eieren. Um, iets dergelijks, ik zal het wel fout zeggen. maar um, uh, Dus jij maar in ging naar een winkel ik, en vroeg ja, ik om gebakken eieren. ik vroeg iets gebakken eieren waarschijnlijk. <laughs> maar die vrouw die had ook niet uh, het vermogen om dan te denken... van god, die jongen doet in ieder geval zijn best... En uh, ja, die, die schold me eigenlijk gewoon de winkel weer uit. <laughs> Weglezen, jij. En ja. hoe, hoe gaat dat nou, dat contact? Want je zei net ook, terwijl we naar die muziek luisteren... hier hoort eigenlijk wodka bij. Mm -hmm. Nou heb ik me wel eens laten vertellen... dat dan het contact eigenlijk pas begint met een Rus. Je drinkt samen en dat is het. Ja, um, ik vind dat dat met uh, Russische mannen zeker het geval is. Die, die vind ik uh, nog altijd uh, redelijk stug... Zeker in, um, in, uh, als je niet in Moskou bent. Ik bedoel, we praten nu wel over, over de Caucasus en over um, uh, Sochi en die, die, dat gebied. Dat maakt uh, als je in Moskou bent, uit, is het ja. echt een wereld van verschil. Ja. Dat, uh, voor mij is Moskou een ander land ten aanzien van de rest van Rusland. Uh, en Sint-Petersburg eigenlijk. Dat zich verhoudt zelfs New York tot de rest van Amerika of zo. Nou, ik denk dat het verschil veel groter ja? is nog. Ja, ik denk dat het, uh, ja, Mosk Moskou is eigenlijk gewoon een, een, een ja, hele moderne stad. En jongeren zijn er ook heel erg modern. En ik denk dat de meeste moderne jongeren in de omliggende steden ook gewoon naar Moskou toe te trekken. In Stortie kennen we wel een aantal leuke moderne jong jongeren. Maar uh, er wonen vooral ook heel veel gewoon, uh, ja. En, en dat bedoel ik eigenlijk als ik zeg jongens zijn stug. Behalve als je de wodka ingooit, dan heb je meer over die jongens. Dat zijn meer de plattelandjongens mm -hmm. eigenlijk. Ja. Um, ja, het is wel waar. Maar dat geldt niet alleen voor Russen. Dat geldt uh, denk ik voor de hele wereld. Als je de alcohol ingooit, dan, uh, ja, dat iets, uh, ja, in gooit, dan wordt het vaak toch iets... Gaat het een makkelijker. Ook in Borne. Iedereen wordt, uh, vooral in Borne. Ja, vooral ja. in Borne. Terwijl je nu toch helemaal niks open hebt, erop. Nee, <laughs> toch? nee, nee. wat nee, tijd. Maar, um, nou ja, het is natuurlijk één heel belangrijke vraag. Want je ging... Toen je nog op de HKU zat, trok jij al naar Rusland. Mm -hmm. Wat moet deze Twentse jongeling daar in Rusland? Wat ja, er zit best wel een groot uh, verhaal en uh, idee achter. Wat eigenlijk, uh, Maar ik zal wel zeggen dat het idee uiteindelijk niet uitkwam. Um, ik, ik was een beetje. Moet opstuk... je het dan wel vertellen? <laughs> ik was We hebben nu opstuk... nog tien nou, minuten. Nou, ik hou niet zo heel erg van de, de, de kapitalistische wereld waar wij in leven. Ik hou ook niet zo heel erg van, uh, nou ja, van het hele kapitalisme, zeg maar. Van alle privatiseringen en dat soort dingen Daar moet je niet te lang met mij over praten. Want dan word ik boos. Zeker ook. Uh, naar aanleiding van dit kabinet. Um, maar uh, ja, ik hou daar niet zo heel erg van. En, en als naïeve jongen uit Twente dacht ik van... dan moet ik naar Rusland toe, want dat is een land wat in overgang is. En die, die transitie ben ik benieuwd naar. Ik ben absoluut geen communist of zo, dus uh, vrees niet. Um, maar toen kwam ik in Rusland en toen zag ik gelijk al... Dat, het, dat, dat is helemaal geen land in transitie. Dat was een kapitalistisch land... wat al verder in het kapitalisme was doorgeschoten... dan dat wij dat in Europa zijn... Uh, maar goed, toen was ik eenmaal in Rusland en ik vond het hartstikke interessant daar. En ik mm -hmm. was daar een maand en ik, ik had veel verhalen gemaakt in de maand. Maar ik zag nog veel meer verhalen die ik wilde maken. En toen ben ik eerst, uh, nou ja, heb ik maar afstuderen gedaan. En daarna ben ik naar IJsland geweest voor een uh, documentaire. Maar in 2007 kreeg ik de kans om terug te gaan. En die heb ik met beide handen aangegrepen. En toen heb ik een nieuw boek gemaakt over Rusland. Maar wat vind je daar wat jou zo heel erg bevalt en waarvan mm. je denkt... dit verhaal moet verteld worden of dat wil ik vertellen? Nou, Rusland, dat, dat zijn echt meerdere redenen. Op de eerste plaats, wat Rusland heel erg interessant maakt, is dat je een dag niet kunt plannen. En dat is tegenovergestelde van wat je hier in uh, Nederland eigenlijk doet. Dus dat is heel erg uh, leuk voor mensen zoals wij uit, uh, uit Nederland, dat je aanbiedt. Dat alles kan... geregeld is. Ja, uh, wat je op een dag meemaakt... dat is uh, altijd precies wat je niet gepland hebt in Rusland. Dus je wilt uh, eigenlijk een interview doen met die persoon... en daarvoor moet je in een taxi naar die plek toe... maar dan blijkt dat de taxi bij wijze van spreken een lekker band krijgt... en iemand anders pik je om en die neemt je mee naar een andere plek en, enzovoort. Zo gaat het allemaal in, in Rusland, continu. En dat, dat vind heel, jij leuk? Dat vind ik heel leuk, maar na mm -hmm. een maand ben ik echt zo kapot... dat ik uh, denk van, uh, alsjeblieft, ik wil weer terug naar uh, Nederland. Dat wel. Uh, en, en daarnaast, Rusland is wereldmacht. Uh, en wij... In Nederland, en ik bedoel, Nederland is een piepklein landje. Het stelt niet zo heel veel voor. Ik vind het niet zo heel raar dat heel veel mensen in Nederland juist een enorme interesse hebben in landen die er veel meer te doen in de wereld dan, uh, dan wij, marginaal klein mm -hmm. landje. Ik bedoel, ik vind Nederland een heel mooi land hoor. En ik wil ik maak hier ook documentaires, dus ik vind dit interessant genoeg. Maar ik vind het, ik vind het, um, ja, ik zit niet zo in elkaar dat dit voldoende is. Er uh, is meer in de wereld en Rusland speelt daar een hele belangrijke rol. Dus ik wil er heel graag naartoe. En daarbij dan heb je ook nog eens een keer. Rusland is een land van immense contrasten. Rijk, arm, ze hebben zo'n groot stuk land uh, op de aarde. Dus het grootste land op de aarde. En ja, dat is krankzinnig fascinerend om daar tussen al die contrasten rond te reizen. En ja, ik vind het echt een heel erg interessant land. Maar, maar, maar is het ook de leegheid die je daar vindt? Want ik heb toch de hele tijd die beelden van die foto's van jou. Van ja, Zo'n armzalig uh, huis met dat behang en, en die stopcontact. Dat vind je hier allemaal helemaal niet meer. En blijkbaar zie jij daar iets. Of is dat iets wat jij wilt laten zien of wilt vertellen... of waar jij de schoonheid van ziet? Ik weet niet wat, maar weet je het zelf? Um, ja, ik weet wel wat mij aantrekt. Dus, uh, onlangs ben ik geïnterviewd voor PF... samen met andere fotografen die naar Rusland gaan... over wat nou die aantrekkingskracht uh -huh. is van Rusland. Uh, een van die fotografen was ook Bertien van Manen... Um, en uh, zij heeft ooit een keer gezegd, en dat, dat beaam ik wel... dat uh, Rusland bestaat, voor het grootste deel gebruiken ze daar natuurlijke kleuren. Alleen al in verf, behang en uh, dus in inrichting. Ja, ja, ja, dus het ook. heeft een hele andere uitstraling uh, als je daar bent dan Nederland. En, uh, of of West-Europa of Amerika of wat dan ook. Daar gebruiken ze vaak hele felle kleuren, felle advertenties... Hm. Uh, Rusland is aan het veranderen. Dus die hebben ook inmiddels al die felle kleuren ontdekt. En die zitten steeds meer door advertenties heen. Maar in dat de op, is niet wat jij wilt laten zien. Nou ja, dat, dat, zeker wel. Dat, het contrast dat we van de Pokémon plaatjes op dat fale bloemetjesbank. Ja. <laughs> een van klopt, jouw foto's. Klopt, klopt, ja. Klopt. Nou ja, dat is inderdaad een van de dingen. Uh, maar Rusland verandert ook gewoon. En ik laat ook zeker die verandering zien. Uh, Sochi Singers is bijvoorbeeld een heel duidelijk... Uh, dat, dat is niet meer gebaseerd op dat oude Rusland of Sovjet-interieurs. Het is juist, gaat juist over die transitie, mm -hmm. over die nieuwe interieurs... over dit, dat zoeken van, van Rusland of van die restaurants... naar een nieuwe, naar nieuwe eigen identiteit. Wat is dat precies? Hoewel dat ik me nu... Want ik heb een filmpje van je ook bekeken op, uh, uh, op internet... waarin mm -hmm. je geïnterviewd wordt in je eigen interieur, in Ondiep. Ja. Een van die probleemwijken in, uh, in Utrecht. Mm -hmm. Maar je hebt ook een beetje zo'n interieur. Ja, ik hou heel erg van uh, interieur... Interieurs waar, waar al geleefd is. En dit was een huis waar een uh, man met zijn gezin... Uh, man met vrouw met twee kinderen, volgens mij, die heeft daar gewoond. Zijn hele Jouw leven. eigen huis heb je het nu over? Uh, dan heb ik het over het uh, huis waar ik woonde, want ik ben oh, nou net verhuisd. Ja. Maar waar ik dat filmpje van heb gezien? Ja, precies. Ja? Ja? Maar ik moest verhuizen omdat dit huis wordt wat gesloopt. Het is inderdaad een probleemwijk, dus daar hebben ze dan allerlei renovatieplannen voor die miljoenen euro's mogen kosten. Um, maar ik, ik zat toen inderdaad in het huis, maar ik heb eigenlijk alles zo gelaten zoals die man het had. Ik vind het echt fantastisch. Het enige probleem was dat hij heel veel gerookt had. Dus dat, uh, ik moest wel sommige stukken oververven, omdat die, die geur krijg je anders niet weg. Nee, maar, uh, maar de kleur daarentegen. Ja, ik vind het. Ja, ja, en het gaat niet alleen om. Ja, ik vond die kleur inderdaad heel mooi. Maar het gaat er ook gewoon om dat je het gevoel hebt dat ik zou niet in een nieuwbouwhuis kunnen wonen. Zou ik afschuwelijk vinden. Dus, uh, da, da, da is Dan niks. liever een doorgerookt behangetje. Oh ja, zeker. Ja. Zeker. Als, ja. We, we spraken Arnold van Brugge, jouw compaan dus. En, en we vroegen hem ook naar jouw fascinatie voor Rusland, wat dat is volgens hem. En hij zegt ja, nou ja, dat vertel je nu net ook zelf. Het is het contrast met het heden en de utopie die hem uh, blijft boeien. Uh, maar je bent ook nog steeds een idealist in de grond van zijn hart. En dat is iets waar we ook veel discussie over hebben onderweg. Over de rampzalige gevolgen van dat systeem. Hij ziet dat ook wel, maar iets in hem zegt dat het systeem ook iets moois in zich had. Je merkt dan echt dat hij zijn achtergrond heeft als sociaal werker. Werken in de gevangenis, mensen helpen. Hij maakt zich echt kwaad over achterstelling. Ja. Nou, dat heeft hij goed gezien, maar ik heb altijd hele mooie discussies en gesprekken met Arnold. En eigenlijk uh, zit het denk ik ook wel een beetje in Arnold. Alleen hij is meer een uh, beschouwer. Uh, We hebben ook allebei een andere achtergrond, want hij is historicus. En uh, dat maakt het ook juist zo, zo leuk en interessant om mm -hmm. met hem te werken. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik bedoel, mijn interesse voor fotografie uh, was... Um, sociaal juridische dienstverlening, waardoor ik uh, ruim een jaar stage en werk heb gedaan voor de reclassering, schuldhulpverlening, uh, dergelijke dingen. Dat vind ik dan toch interessant. En um, toen werkte ik, toen besloot ik bijvoorbeeld ook, toen ik ging verhuizen, dat ik eigenlijk naar een, een wijk wilde waar ik de meeste klanten vandaan had op het moment dat ik werkte voor de reclassering. Omdat, ja, ik weet niet, ik vind, ik vind het uh, fascinerend om te volgen. En nu heb ik een Fotoserie documentaire gemaakt over mijn buurmannen, bijvoorbeeld. Die ook. Uh... ja, dat heb je ook nog gemaakt. Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig mm -hmm. ook. En één buurman kan bijvoorbeeld heel slecht lezen. Dus dan lees ik altijd zijn brieven voor. Nou, dat is eigenlijk gewoon. Je zou kunnen zeggen dat het nog een beetje. het voortborduursel is van, die, van dat recasseringswerk. Uh, en ja. Zo je gaat wilt het daar gewoon bij zijn. En. en, en... Ja, ik voel me daar gewoon, denk ik, prettiger dan uh, dan uh, wanneer het allemaal, wanneer het uh, wanneer mensen proberen om een uiterlijk te krijgen middels uh, middels uh, een mooie auto mm. of. Uh, maar de, dan is er wel iets merkwaardigs aan de hand, want wat er dan gebeurt, is dat jouw foto's bijvoorbeeld worden verkocht. Uh, en er zitten zelfs een paar klappers bij, door Flatland Gallery mm -hmm. in Utrecht. Een geweldige galerie die onder andere ook de foto's van Erwin Olaf uh, verkoopt... voor ja. veel geld. In jouw foto's. Oh. Ja. En dat heeft toch iets, want ik kijk ook naar jouw werk en denk oh, die zou ik wel willen hebben. Die zou ik graag willen kopen. Maar het heeft toch ook iets heel geks, ja. vind ik zelf, om een foto mm -hmm. van... Zo'n interieur, zo'n stilleven uit een armzalig, uh, verschrikkelijk gebied... daar ergens in Kazachstan, om dat hier aan de muur te hangen. Hoe verhoud jij je tot de verkoop? Van, van jouw foto's? Nou, voor mij is het um, uh, eigenlijk heel simpel. Want ik moet werk verkopen om nieuw werk te mm -hmm. kunnen maken. Dus het is niet zozeer ook een, een keuze. Ik moet alles uh, in het werk stellen. Dat betekent dus de verkoop van prints. Ook verkoop aan bestaande media, zoals tijdschriften. Uh, verkoop van de boeken die we maken. Uh, alles is gewoon nodig om continu die reizen te kunnen Dat maken. Dat begrijp ik. Je kan het natuurlijk voor jezelf verantwoorden en terecht. Maar ben je wel eens in zo'n interieur geweest van... een? Van het design interieur, waar dan jouw foto aan de muur hangt. Vast. Uh, nee, dat heb ik geloof ik niet gezien. Omdat ik uh, de mensen die mijn werk kopen, vaak niet zo heel goed ken. Sommige ken ik wel natuurlijk. Uh, maar ik hoop heel erg dat mensen wel het ook kopen vanwege het verhaal wat erachter zit. Dus ik zou het fantastisch vinden. Als mensen het, als mensen het mooi vinden, daar heb ik geen enkel probleem mee. Mm -hmm. Dat is namelijk ook het doel van mijn werk. Mm -hmm. Ik vind dat je met esthetiek, met mooie dingen, kun je mensen trekken naar het verhaal wat erachter zit. En als bijvoorbeeld een, uh, uh, iemand die het geld ervoor heeft, uh, een uh, grote foto van mij koopt van een... Uh, vergane glorie van een voormalige balzaal... die nu helemaal bemost is. Het sanatorium. Is. Maar vervolgens komt daar bezoek binnen. En hij vertelt het verhaal daarachter ook aan zijn bezoek. Dan vind ik dat een geweldige manier van verhalen vertellen. Ja. Nou Met En wij of... hebben ons best ook weer gedaan in het afgelopen uur. Ja, op ja, ja. ja. Heel veel dank daarvoor. Uh, veel gedaan. plezier aanstaande zaterdag... wanneer je die World Press-foto in ontvangst neemt. En uh, in Londen komt nog een expositie. Uh, hou het allemaal in de gaten via de sites die we hebben genoemd. En jij moet die tegel nog even beschrijven. Wat komt erop oh ja. te staan? Ja, ik wilde eigenlijk één woord doen. Maar dat is een van de belangrijkste woorden die ik al uh, jaren heb. En dat is focus. Focus. Ja, ik vind dat ik, vind dat ik mezelf echt moet, fo ik moet focussen op dingen. Echt dat is heel belangrijk. Concentreren op dingen en niet alles willen doen. Maar ik denk dat het eigenlijk geldt voor heel veel mensen. Zeker in deze tijd waarin we veel te veel informatie naar ons hoofd geslingerd hebben. Heel goed, niet de een of andere volzin, gewoon focus. Ja, focus is echt. Ja, Dankjewel, Rob Hoornstra. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Zoals u gewend bent, vanavond presenteert Margreet Rijntjes. Eveline Bruning is te gast en zij is algemeen directeur van The Hunger Project. Over de de leidende rol van Nederland in ontwikkelingssamenwerking. De andere gast is Groen. Veel plezier. Tot morgen. Dank, meneer Hornstra. Dit was de aflevering 2400. Laat me nadenken. 59, 2459. Morgen praten wij met Peter ter Horst over zijn journalistieke jongensboek... de dag dat de krant viel. Tot dan. Radio 1.